Gemeente, zingen wij van psalm 77, het derde en het vierde vers. Lezen wij een gedeelte uit Gods woord en wel Rut 3, doch vooraf de wet der tien geboden des Heren. Onze hopen en onze verwachting voor deze morgen uren is in de naam des Iran, Iran, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht. Aan God die trouw oud en eeuwig leeft. ...de nooit zal laten varen, ...de werken uw handen... ...amen... ...geliefde, genade... ...vrede en warmhartigheid... word u bij de aanvang geschonken... ...bij de verdere voortgang rijkelijk van meenevel van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn het zijn en de van Jezus Christus de getrouwe getuigen. De geboren uit de doden en overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde laten we nu trachten voor en met elkander het heilig en vlekkeloos aangezicht des heren te zoeken. En gemeenschappelijk genoeg. Zingen we nu uit de acht en zestigste derpensalme twee, drie en vier. Maar het vrome volk in uw verheugd zal het van zielevreugd, Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn naam zich straalt. Ten oosten toppen stijgen, heeft gouden de blijde psalmenaar, verhoogt, verhoogt voor hem de baan, laat al wat leeft hem Heere, bereid den weg in hem verblijft. die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is hier, de heren springt op van vreugd. Verheft zijn lof die daar hij woont in het hemel op. een vader is er wezen die weduwe het die streng haar onderdrukker straf en voor zijn vraag doet vrezen een God die zet uit mensen min door vrucht brin in huisgezin en om zijn macht te tonen Gevangen uit de boeieret. Maar die verlaters. Van zijn wet. Doet in het dorre wonen. Wij noemen de tweede, derde. En het vierde. Van de acht en zestigste. En inmiddels krijgt u gelegenheid. Uw lieve gaaf af te zonderen Voor die welbekende doen Mijn geliefde medereizigers, naar het stille graf en de nimmer eindigende eeuwigheid. Als God met zijn kerk op aarde gaat handelen, dan handelt God uit de verbondshandeling. En dat komt telkens weer naar voren in het leven van Gods volk. Dat, God, dat de kerk bediend wordt uit een verbondsgod. Maar om nu dat verbond en de weldaden van dat verbond, die bediend zijn door die verbondsmiddelaar, aan de ziel toe te passen, moet de ziel van de wet verlost worden. Want de ziel die ligt onder, de bediening van de wet. En dat weet de ziel niet. Dat weet Gods kind niet. Dat hij onder de bediening. Onder het eisend recht. Van Gods wet leeft. Maar toen het Uit Moab kwam. En toen het De keuze mocht doen. En Orpa niet. Hier is het weer de vrije genade, het soevereine, het eenzijdige van het godswerk. Want wij doen die keus niet. Want als wij de keus gemaakt hebben, dan zullen we met de keus verloren gaan. Want die ziel komt nooit verder als de keus. Maar als God die keus in het hart gelegd hebt, dan zal er een tijd komen in het leven dat ze met de keuze de dood in moeten. Om achter de dood het leven te vinden. Daarom is het zulke een onmogelijke gang. Want was de gang van Rut uit Moab een zware gang. Ze moest alles afsnijden, alles moest weg. Ze moest alleen uit Moab. Ze kon niet met Naomi uit Moab. Nee, ze kon wel meelopen met Naomi. Maar ze moest zelf afsnijden. En ze waren gang. Maar het heeft geen waarde. Want Orpa die maakte dezelfde gang. Denk er toch eens om gemeente. Het leven van Gods kind ligt zo soeverein eenzijdig. Want toen ging Orpa ging terug. Die kwam al bij de grens met haar keuze in de dood. Rut niet. Rut moest verder. En nu de gang naar de akker, dat was nog een zwaarder gang. Waarom? Nu was ze met al de goede voornemens tot de bedelstaf gekomen. Nu moest ze gaan leven uit de bedelstaf. Want ze moest aardig gaan rapen. Maar toch werd ze beschermd. Door God en zijn wet. Zat het vreemdelingenrecht? Zou er komen tijd in het leven. Dat Gods kind krijgt een vreemdelingenrecht? Dan is het nog geen kind hoor. En ze kregen twee recht. Als een vruchteloze. Maar. Dat lost de Rutte haar zaak niet op. Had het toch eens in het oog Dat een bemoediging. Een belofte. Een uitredding. De keuze. De arbeid. De werkzaamheden. In de zielen. Dat lost de zaak niet op. Zo dan staat hij met een onopgeloste zaak. Dat deed Ruth ook. Want wat zegt ze hier. En ze bleef op de akker. Totdat de oogst En de tarweoogst Vol eind waren. Wat ziet dan Ruth. Die ziet eertijds die volle velden. Volle velden. Oogst was daar. Maar nu kwam ze weer naar die akker. Want haar thuisblijven was weinig. Tot de gerst te En nu lag er niets meer te rapen. Wat zag ze nu? Dornen en distelen. Want het was op de akker leeg. En het koren was binnen. Maar daar rut niets aan. Wat moest Ruth nu gaan leren? Wel, Ruth moest gaan leren dat ze met alles in de dood kwam. Nu was het een voorrecht voor Rut dat er een Naomi in huis was. Want die had die gang ook meegemaakt. Naomi wist wat noodzakelijk was. En wat is er noodzakelijk voor de kerk? Dat de geloofszekerheid voor de ziel. Die staat niet op de weldaden. Hoor je dat gemeente? De geloofszekerheid voor de ziel. Rust niet op de weldaden. Maar die rust op de weldoener. Zowal moest Rut haar rust vinden. Op Boas. Rut moest door Bauhaus overgenomen worden. Nou, dat is toch makkelijk genoeg. Boaz ze maar te spreken in bende. Ja dat is het wel. Ja dat leert de goosdiensten. Maar die zijn het nooit voorop verspeeld. Nee echt niet. Rut moest aan het eind komen. Met wie? Met Rut. Kan je begrijpen gemeente? Want ze moesten, daar moet de kerk op gaan rusten. Op het enige fundament. Niet op de weldade. Maar op Jezus Christus. En die gekruisen. Zo op de bloedverdiensten van Christus. Wat wil dat zeggen gemeente? Rustende in de dood van een ander. Daar moet de kerk in rusten. En dat moest het nu gaan leren. Maar als ze nu tot Christus kon komen, moest er heel wat gebeuren. Dan moest het door de onmogelijkheid. Waar de ziel alles tegen krijgt. Een gesloten Bijbel. Een leeg veld. Ja, dan zingt de vogel geen salmversie meer. Nee, dan hoort hij geen stem in het venster meer zingen. Alleen de stem des wets. En de stem des rechts. En dan zal er een stem in het venster zijn. Ja. Dan zal die duif. Die zal rusten vinden. In de arke des verbonds. Want ze kan niet rusten. Op de wateren van God storen. De raad wel. De raad kon nooit meer terug. Want die trok zijn eigen niets van die toren gods aan. Die was zo groot bekeerd. Die hebben echt met de toren gods zien nodig. Maar dat kind niet, waarom? Die moet terug in de ark. En dan fladdert hij om de ark. Maar is er niet in. Hij moet er ingeleid worden. Onthoud dat maar. Rut kwam aan een eind met Rut. En toen zei Naomi. Want we moeten verder. Toen zei Naomi die ging Rut onderwijzen. Waar ging ze Rut in onderwijzen? In de gangen van het leven. Die God met zijn kerk handelt op aarde. En dat zijn verbondsonderhandelingen. Die rusten, hoor je dat gemeente, op rechtsgronden. Anders rust er niets. Maar Gods kerk rust. Op rechtsgronden, Want. Naomi zei tegen haar. Daar is haar dochter. Mijn dochter. Zoude ik u. Geen rust te zoeken. Dat het wel gaat. Rust te zoeken. Dat het wel gaat. Waarom? Omdat ruk kon de rust in haar werkzaamheden niet vinden. Want die werkzaamheden van de ziel, die houden op. En dan wordt het een onverkeerd mens. Dan gaat hij met zijn grote praatjes overboord. Dan krijgen we met een zwijgend voort. Dan lopen we geen straten meer door. Nee, geen Maar dan kruipen we op het kleinste plekje op de zolder. En daar gaat die ziel. Die in de tijd ballas ontmoet heeft. In de belofte. In de uitgangen. In de liefde. In de ontdekking. Toegesproken en vertrouwd. En nu. Nu is die alles kwijt. Waarom? Omdat er moet een rechtszaak plaatsvinden. Zou die ziel gaan naar het recht. En dan gaat er een zwijgend mens over de aarde. Een wenende ziel. En dan gaat hij met de dichter ervaren. Ik schatte er me geheel verloren. Waarom? Boas kwam niet terug. Boas kon niet terug Nee, want de vlucht Eemend geloof dat vlucht naar Boas. Zou de ziel moet uit zichzelf gaan. Die moet uit zijn bekeren, die moet over de kop. Onthoud dat maar. Er is tegenwoordig, gaat er wat over de wereld heen. De ene leeft in de keuze. En de andere heeft de keuze gedaan. En de derde heeft boas gezien. Ja, en zo gaat maar door. En zo bedriegen mensen eigenlijk. En dan staan ze soms nog, ja predikanten ook hoor. Staan ze duizenden mensen toe te spreken. Zij zeggen ze, ja, geloof toch wel dat iemand er wat van weet. Je moet er niet wat van weten gaan Je moet alles weten. En dan komt de ziel erachter dat hij niets weet. En dan krijgt die ziel, wat krijgt die dan behoefte aan? Aan godsbediening. Dan kan God wat aan de mens kwijt. Als de ziel niets meer weet. Maar tegenwoordig weten we het allemaal. We weten het zo goed. En daarom zit het zo donker op de wereld. We gaan de dood in met alles. De wereld is al aan het vergrijzen. Of zien we dat niet gemeente? Dan we in de eindtijd leven. En dat de geest God zo schaars arbeid onder de mensen. Waarom? Omdat we het zo goed weten. Wist u maar eens niet meer? Eerlijk gemeente. Want jij hebt een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Waarom zou je dan op zulke drooggronden naar de eeuwigheid laten zenden? Denk er toch eens om. Rut wist het niet meer. Voor Rut was het een afgesneden zaak. Wat moest ze nu beginnen? De voorraad raakt op. De velden zijn leeg en Bawas is nergens te vinden. En toch de liefde uit het hart naar Bawas. Die liefde, naar die onbekende God, die liefde, die liefde uitgangen des hartes. Die had rut door de liefde uit het hart volk des Heer. Door de liefdesuitgangen des hortens. Had Rut de hele lichaam voorover, Zat er helemaal voorover. Want nu moest Rut een gang gaan maken. Die voor het vlees onmogelijk is. En daar hopen we een ogenblik bij stil te staan. Dan kan je dus de tekst vinden. In het voorgelezen schriftgedeelte. En daar in het negende Vers. En hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd Breng breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want hij zijt de losser tot zover. Daar zetten we boven ons overdenking de gang van Rut. Naar de doosvloer. Ten eerste de gang naar Boos. Ten tweede de ontmoeting met Boos. En ten derde de vertroosting door Boos. Zo we zien, de gang van Rut naar Boas. Ja. Wel geliefde, het gaat hier over Rut, maar het gaat hier over het zielenleven. En in het zielenleven gaat God zijn kind. Ik heb het niet over de godsdienst. Daar bemoeien we ons eigen niet mee. Maar het gaat over het zielenleven van Rut. Dan gaat God zijn kind leren. Dat hij in het werkverbond staat. Het werkverbond. Ja, dat is geen kleinigheid hoor. Hij staat in het werkverbond. En hoe staat hij daar? Daar staat hij doodschuldig. Want dat verbond heeft hij moed en vrijwillig. ...in Adam overtreden. En nu in dat werkverbond... ...gaat de ziel op God aanwerken. En dan moet hij uit het werkverbond geplaatst worden... ...in het genadeverbond. Maar waar rust nu dat genadeverbond? Dat genadeverbond rust op de drager... ...van het werkverbond. Onthoud dat nu eens gemeente. Want Gods arme volk... ...dat uit de wereld getrokken wordt... Weer zink het schip voor het schakel. Daar blijven ze zitten. Daar blijft de kerk in onze tijd hangen. En dan kun je dan horen op huisbezoeken Waar de ziel hangt. Er hangt niet. Hij hinkt op twee gedachten. En dat is de breuk in onze tijd. Omdat de ziel is in de wezenlijkheid van het werk verbond. Ja dat is er al tegenwoordig waarheid gemeente. Die je niet meer kwijt kan. Maar dat geeft niet hoor. Of we het niet meer kwijt kunnen. Echt niet. Maar het is zo God dat zijn kerk weer. Zo dat werkverbond. Daar zit de ziel in. En er moet de ziel geplaatst worden. In het genadeverbond. En dat wordt in de afsnijding. In de wedergeboorte. Maar dat werkverbond van de ziel in, Moet overgenomen. Worden door degene. Die in het werkverbond staat. En dat is Christus. Want hij heeft dat werkverbond tot in zijn uiterste volbracht. Zo Christus heeft het welkverbond geëindigd. Voor wie? Voor zijn kerk. Daarom vloeien de weldaden uit het genadeverbond. Vloeien door Christus naar degene die doodschuldig staat in het werkverbond. En het werkverbond eist onze dood. Want dat is de wet. En als we nooit geen kennis gekregen hebben van de wet. Dan zullen we het alsnog moeten krijgen. Want buiten de wet is er geen borgenontvleiding. In zijn persoon. Dat kan we hartstikke. Zou je het goed onthouden? Voordat je bedriegt voor de eeuwigheid. Want wij zijn bedriegers omdat we bedriegers zijn. Daarom bedriegen we onszelf. Het gaat er op de eeuwigheid aangemeten. Dit is het kardinale punt in het leven van Rut. Dat zij deze gangen een borg voor haar ziel moet ontvangen. Waarom? Omdat de ziel hinkt op twee gedachten. En dat had Naomi goed geleerd. Dan moet je luisteren naar het onderwijs van Naomi. Nou zegt hij tegen dat die zinkende Rut. Want Rut was nog steeds... Een Moabitische staande in de smaad van haar weduwschap. Kinderloos. Waarom? Bij macht baart geen kinderen. De wet baart niet. Daar staat de ziel. Dus de ziel staat nog steeds onder de wet. En dan gaat die moeder in Israël, Naomi. En zo gaat Gods geest, die gaat rust zoeken voor de ziel. Voor de weduwe. Om een andere man te ontvangen. Om die ledige plaats te vervullen. En dat in een rechte weg. Wat zeg nou mijn dochter. Zoud ik geen rust te zoeken. Als dan nu Boas met wien gij geweest zij. zou nu spreekt ze over Boas hoor. Zo dat is een ziel. Die hebben een uitzicht gekregen buiten zichzelf. Zoals hij over Boas. Ziet deze zal deze nacht. Op de dorstvloer waren. Zo nou, wist heel goed wat hij was. Kijk, dat is het bevestigde volk. En dat deze nu uit de liefde van de hart. Want het hele leven der genade, dat is een liefdesleven. Het hele leven der genade. Dat is een gunnende liefde. Dat is een overdragende liefde. En dat is de liefde van de hart. Gaat het bevestigde volk, die gaat de bekommerde onderwijs. En dan vallen er wel eens harde klappen. Maar dat zijn klappen. Die worden uit liefde gegeten. Om de ziel te slaan uit zijn nest. Waar hij in zit. Dan moet hij uit. Hij zal daar vannacht wezen. Toen werd het al donker voor u. Want toen begon ze over de nacht te praten. En er zat ze zelf al In, in de nacht. En dan de nacht. De nacht. De nacht is voor het ongedierte. Ja gemeente. Want dan komt de duivel. Met al zijn verzollen kom op de been. Om de ziel in de benauwdheid te drijven in de nacht. En wat zegt ze dan? Zo baat u. En zal het u. En doet u een kleder aan. En gaat af naar de dorst. Maat u de man niet bekend totdat hij geëindigd zou hebben te eten en te drinken. Baat u en zal u. Dat is voor de bekommerde kerk Wel, wat was dat dan? Als in Israël. In die dagen, de man overleed, ging de vrouw ging in de rouw. Dan droeg ze rouwkleden. En dan werd de rouw bedreven en er zalfde en dan gebruikte, gebruikte de vrouw geen olie. Dat was een teken van rouw. Zo die ziel, die vrouw, die rouwde over het verlies van haar man. En nu komt Naomi, en u zegt ze, en baat u, en zo of u, en legt die rouwkleder af, want die man is dood. Nee gemeen. Zo bedoelde Naomi het niet. Maar. Wie is onze eerste man? Dat is de wet. En nu komt de ziel in het geestelijke van de gang. Nu komt Gods kind op een ontzaggelijk ogenblik. Daarom zeggen we ons eerste punt. De gang naar Boas. Waarom? Luister even. Het vorige. Dat willen ze niet loslaten. En het toekomstige. Dat kunnen ze niet aangrijpen. We je begrijpen? Het vorige. Wat er in het leven van de ziel geweest is. Dat willen ze voor geen geld kwijt. En Christus. Die kunnen ze niet aangrijpen. En daar hangt het En u zegt Gods kind. Was die. Wat die. Legt die rouwkleder af. De wet. De zonde. De wereld. En trekt uw bruidskleder aan. Zo breekt met het vorige leven. Breekt. Met het vorige leven. Want wij kunnen niet met het behoud van ons leven in Christus armen komen. Zo, so wij moeten daar wat verliezen. En dat is ons leven. Ons vorige leven, dat moet de dood Was u, baat u en zal op u. Want uw eerste man kan geen vrucht verwekken. Want hij is niet meer. De wet waard. Wat een gang. Wat een gang voor de ziel. Als ze het zo goed gaat hebben op aarde. Dat ze daar heren hebben omhelst. Ja, die handen wel eens uitgestrekt. In de belofte gezien. En omhelst. Van En vertrouwd geweest. Maar. Daar zit wat te en nu kunnen we wel over zware overtuigingen spreken. We kunnen wel over een wettische inslag spreken. Maar dat is niet gezegd dat dat goddelijk is. Nee echt niet. Was dat maar waar zou je zeggen. Ja dan waren er heel wat bekeerde mensen. Raak niet, smaak niet en tast niet aan. En roer niet. Nee. Want ik ben heiliger dan gij. Ja. Maar er is niks van god bij Heerlijk. Het is de liefde dat Rut het command gebeurt. Er. En het geschieden. Als, als hij nederlegt. dat ga je plaats merken waar hij gelegen zal zijn. Dat is ook weer een oefening voor de ziel, daar kom ik zo wel. Als je ook zal en gaat bij hem liggen. En ze zeide tot haar: ik zal alles doen. Wat gij mij zegt. Het was wat. Nu moest Rut wat gaan doen. Wat moest Rut nu gaan doen voor de oom? Die moest als een jonge vrouw. In de nacht. In de stilte. Moest ze de gangen van boos naspeuren. Waar hij zich legerde. Waar hij de kudde legerde. Waar de koren nou past de hoogst. En daar moest zij aan zijn voetdeksel gaan leven. Moet je toch eens indenken. Dat dat voor Rut was het een onmogelijke gang. Waarom? Ten eerste stond Rut in de smaak van haar wedenschap. Ten tweede stond ze onder de wet. Ten derde was het een vervloekte Moabitische. En toen de strijd in haar ziel. Wat zal die zeggen als die wakker wordt? Wat zal die dan zeggen? En dan komt de strijd. Want dan moest ze het eerste loslaten. En het tweede had ze niet. Weet je wat dat is gemeen? Loslaten. Alles wat God geschonken heeft. Niet verachten. Loslaten. En dan op vleugels van vrije genade. Hopende en verwachtende. Dat de God allergenade. Op zijn tijd. Want hij slaat. Hij rust. Dat is een oefening voor mij. Een zwijgend God, alsof hij niet weet dat ik bestaat. En dan een strijdende ziel. Dan zeggen ze van binnen, je bent toch niet uitverkocht Je hebt veel te lang gezonder, En de wet laat je niet los. En als je bij boas komt, dan word je weggestuurd. Als een moabiet is het land uit. En voor eeuwig kwijt. Dat is je komst. Want, dacht je niet. Dat boos met heerlijkheid en majesteit bekleed. Dat die zulke vervloekte. Die geboren is uit de bloedschande van Lot. Dat die daar zijn leven aan gaat geven. Want de losser die moest zijn persoon inzetten. En alles wat hij had. Nou je kan geloven dat dat kind gezocht heeft in de nacht. Maar. Wat is er nog een eigenschap in die ziel? Ja, dat is praktikaal. Ze kon in de nacht niet vooruitzien. Maar ze kon ook niet terugzien. Dat kon ze ook niet. Alles onderheen was nacht. De hate De gang naar boven was. En dan lezen we in het zevende vers. En als nu Bauers gegeten en gedronken had en zijn hart te vrolijk was, zo kwam hij weder te liggen aan het uiterste eens En daar kwam zij stilkens in en sloeg zijn boedeksel op en leidde Het was nog. Het was de zwaarste gang in haar leven. Haar eer en haar leven stond op spel. Maar ze kon niet anders. Het kan niet anders meer in de ziel. Hij kan uit het wettische niet blijven leven. En uit het evangelische kan die niet bediend worden. En daar gaat de ziel. En dan gaat hij beleven met Esther. Kom maar kom dan. Kom maar kom. Want het is een eeuwig omgeving. Waarom? Omdat de mens zijn rechteloosheid niet zijn bekeerdheid gaat inleven gemeente. Nee, zijn goddeloze bestaan en zijn rechteloosheid gaat hij inleven. En daar gaat ze. Met een hart vol vragen strijd. En verdriet. En toch. En toch. Die liefde. Ja die liefde. In het hart van Gods kind. Is sterker dan de dood. En vele later. Zouden die liefde. Niet kunnen blussen. Kijk dat is de liefde tot wie? Tot die borst. Eén, één, zulke. zulke, is mijn, gij dochters van jullie, en de gaat En de maagden van Israël, de verbondskinderen, die lagen rustig te slapen. Rustig te slapen, in de zogenaamde verbondsbekeer. En de arme vervloekte Rut. Die nog dieper gezonken was. Als het diepe. Uit de bloedschande geboren. Die ging in die stille nacht. Daar ging zij in. in die stik nacht. Voor haar ziel. In de strijd van vragen. En levensmoeite en verdriet. Maar ze kon niet anders. Kom maar kom. Zegt Esther. Dan kom ik. En als Boas zegt tegen mij, maak dat je wegkomt, dan is Boas nog steeds Boas. Want Boas is aan mij niets verplicht. Nee, hè? Nee. Niets verplicht. Nu zijn we toch een buiten. Want... de ontsluiting van de borg aan de ziel geschiet niet in de wedergeboorte niet in de levendmakende daad dan wordt de ziel geleid naar de bediening van de wet wist Ruth dat er wist ze niets van wist ze niet Ruth wist niet dat zonder de bediening van de wet was tegenwoordig hoor je het wel eens je luister maar eens naar die gebedjes dan hoor je het wel dan hebben ze het over wet en evengeving. Ik denk man of vrouw wie het is. Hou alsjeblieft je mond maar dicht. Want je weet nergens een spet ervan. Rut kwam tot de ontdekking dat er een andere was. Ja natuurlijk wanneer? Toen ze dacht dat ze gelost werd. Dat heb ik niet. En dan loopt Rut over de aarde. Als een vreemdeling in Israël. Vervreemd van God. En van de verbonden der belofte, En geen hoop op deze wereld. Maar door de liefde getrokken. En getrokken naar de uitgang. Waarin als de dagen raak. Als hij ontwaakt. Wat zal die zeggen? Dan is het misschien wel voor eeuwig kwijt. Maar ze moest. Alles getuig tegen. In de nacht van haar bestaan. Rut had je nooit gedacht. Hè, toen jij het mooi opging, Dat het nog zo laag met jou zou lopen. Dat, dat had Rut nooit kunnen denken. Nee. Maar Rut had ook nooit kunnen denken. Dat ze nog eens de moeder uh, van David zou worden. Dat had ze ook nooit kunnen denken. Nee. Dat had ze niet kunnen denken. Als God die zaak is opgelost voor de kerk. En dat rust op rechtsgrond, en de kerk gaat vruchtdragen. Dan wordt hij opgenomen in het geslacht van Christus. Om die kerk te bevrijden. het nooit kunnen denken. De vervloekte. En daar ging het. En ze lichten het einde op. En ze lag haar aan zijn voet. Deksel. En dan staat er zo. In het negende Vers. In het negende des. Toen zeide hij: Wie zijt gij? En ze zeiden: Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Blijf dan uw vleugel over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Dat is ons andere overdenking. De ontmoeting met de losser. Zo Boas, die werd wakker. En daar lag ze. En hoe zou Rut nu gelegen hebben onder dat deken? Wat zou je gedacht hebben? Ze hoorde Boas slapen. En toen dacht ze, nou ja, hij kan misschien nog een uurtje of drie slapen. Dan ga ik ook met een pootje slapen. Maar zo is het niet hoor. nee. Nee. Nee dan wordt het een beetje anders. Want dan krijg je de ziel met een zwijgend God te doen. En dan wordt het. Ik bracht mijn nachten door. Met klaar. En ik hield niet op. Mijn hand en Op te heffen Naar omhoog. Waarom niet? Weet je waarom. Omdat ze op bezoek. Ze had de hel en de duivel bij de En die heeft het even zo benauwd. Van die ziel. Want daar zag die duivel. Dat hij zijn prooi zou verliezen. En dan komt hij met al het geschud dat hij heeft. Op de ziel af. Ja dan dondert hij nog met de wet ook. Als hij maar kans krijgt. En daar heeft hij ze gebracht. Bij de afkomst. Wie ze was. Bannenacht. Want hij sliep niet. Waarom? Omdat Rut was in zichzelf. Een uitgestotene verdoemelijke zondaar voor God. Tegenover een heilige en rechtvaardig God. Hoe zou die mijn kunnen lossen? Eeuwig onmogelijk. Eeuwig onmogelijk. Want daar staat het. En toen. En toen. Toen werd hij wakker. En wie zegt hij? En hij werd wakker. En hij zeide dat wie zijt gij? En wat zei ze toen? Ik ben Rut. Hebben we dat wel eens beleefd gemeente? Want dat ik ben Rut, dat sloot alles in en dat sloot alles uit. Het vorige, dat was ze kwijt. Het toekomende, dat bezat ze niet. En nu wordt er gevraagd, wie zijt gij? Wat is uw naam? En dan moet de ziel zeggen, mijn naam is Legio. Dat ben ik. Een oceaan van ongerechtigheden. Ik. Ik ben Rut, de Moabitische, de bij God vandaan vervloekte, de door de wet uitgesloten, de weduwe uit Moab. Ik ben de waardeloze, de vruchteloze, ik ben Rut. En gij zei volma, O die ziel in dat Hele Wat had Rut nu gedacht? Dat hij een stok zou nemen en zeggen weg. Maak dat je wegkomt, wat ben jij voor een vrouw? In de nacht. In de nacht. Een eerbare of een tastbare. Kom maar, Ruud. Wie zei? Ik ben Ruud. Maar. Daar bleef het niet bij. Nee. Ze zegt, ik ben het. Maar er staat er wat achter. Ik ben het, uw dienstmaagd. Ze was Rut in haar oorsprong. En ze was de dienstmaagd in genade verbonden. Want ze was aangenomen als een dochter ziel. Uw dienst. Oh, toen heeft ze, de, de, de, dat, die, kijk gemeente, dat is nu dat toevluchtnemend geloof. Ach, dat geloof dat God gewerkt heeft in het uur der wedergeboorte. Ik ben de verdoemde. Uw dienst, Uw kind. Oh, dan grijpt dat geloof. En dan grijpt nu het geloof. ...dat grijpt in het liefde harte gods... ...dat grijpt het geloof... ...gij kunt en wil... ...mijn ondergang behoeden. ...dat is meegemaakt gemeente hè... ...in dat toevluchtnemend geloof... Na die borg ik. ...ja dan hebben we niet veel praatjes meer hoor... ...nee echt niet... ...nee... Dan zingen we niet meer ook. Want dan zijn gewoon een omkomende weg. En wat verwachtte Rut nu? Dat ze direct zou zeggen. Weg, weg. Rut, ik kan je niet helpen. Ik wil je in de nacht niet bij mij, maar deed was niet. Nee, dat deed was niet. Waarom niet? Omdat hij dat kind had lief van. Met een eeuwige liefde. Kijk dat is nu dat godbelijke. Ach gemeent als de zielen daar wat. Als u dat nu eens mag beleven. En die ontsluiting van de borg. Als de zielen door de wet de dood geëist wordt. En God gaat die borg aan de zielen openbaren. En hij mag er iets van beleven. Dan verteert hij. En waar verteert hij dan in? In de vijandschap? Nee. In de liefde. Want dan is hij zijn naam een plaats. Dan verteert hij gewoon. Dan kan de ziel niet dragen. Als die liefde Gods tot de ziel gesproken wordt uit het Vaderlijke van zijn mede door Christus. Al die stem. Die stem. Ja, dat is een onvergetelijk ogenblik voor Rut geweest. Ik ben Rut. Uw dienstmacht. En wat zegt ze dan? Breid uw vleugelen over uw dienstmacht uit, want gij zijt de losse. Ze wil zeggen tegen hem: Gij zijt de losse. Dat had hij zelf gezegd. Waar had hij dat gezegd? Daar op die akker. Gezegend zijt gij. Die toevlucht genomen hebt. Onder de vleugelen. Van de God van Israël. En nou komt dat kind. En nou gaat dat kind. Die gaat met die belofte naar de vader toe. Breid dan uw vleugel over mij. Want. zegt de oorzaak ook hoor. Gij zijt te lossen. Ze zeggen toch. Want gij zijt de losser. Wat was ze onkundig he? Wat grijpt die ziel in zijn onkunde toch naar God hè? Want hij was niet de losser. Hij was één losser. Maar gij zijt de losser. Oh, dan zou de ziel die zou. Hij zou die borgen willen omarmen. ...en zeggen, dan laat je nooit meer los. Maar ze kregen nog geen antwoord. Ze kregen nog geen antwoord. En wat zegt hij dan? Ze zegt, ga je de lossen. Ze wou zeggen, oh, laat ik het maar eerlijk zeggen... ...ze wou zeggen, oh God, help me. Ja, gemeente, dat zijn die bedelaars en de troon der genade. Die hebben geen tachtig minuten gebedjes... O God, help me. Wil gij me los. Wil gij me nog hebben? Breid dan uw vleugel over mij uit, heren. Neem me dan onder bescherming. Want ik voel, ik zie en ik ervaar. Dat ik voor even weg zie. In een stuk donkere nacht. O God, mijn God, zie op mij. In gunst van en wat zegt de dan? Dan gaat hij pleiten voor dat hulpeloze. Ik heb bijeen helpt voor Israël hulp beschoort. En uit het volk verhoogd. En heb ik uitverkoren. O die gezegende gangen. Van die grote middelaar. Van die verbondsmiddelaar. In de verbondse weldaden wegschenken aan de zielen al dat pleiten waarop op die gerechtigheid van een ander gij zijt de losser ik ben het de verdoemenswaardige maar gij kunt mij helpen gij kunt en wilt mijn ondergang boven, Al dan gaat de zielen uit en dan roept de dichtere toe en dan in oud gezeten als die zielen het uitroep want er is een tijd geweest in haar leven. Dat ze waren met de dichter uit de 69e. Met hem verging hoop al Israëls heer. Dat is dat hoopeloze. Dat uitgewerkte. Die bij van zichzelf vandaan niets kunnen bereiken. Met alles aan een eind gekomen. breid aan uw vleugel. Over mij uit man. ...gij zij de losse... ...af oh, een eeuwig... wonder. ...dat was nu dat verzoek... ...van, van Rut aan, ...aan Boas... ...kan je begrijpen gemeente... ...ze had reeds blijken... ...van zijn liefde ontvangen... ...Boas was geen heel... ...onbekende meer voor hem... ...maar nu moest Boas wat gaan doen... ...en wat moest hij nu gaan doen gemeente... Hij moest zichzelf beschikbaar gaan stellen. Zo, so hij moest persoonlijk voor Rut in gaan treden. Ja, daar legt het een beetje anders. En hij moest niet alleen zijn persoon, maar hij moest ook zijn geld aan Rut gaan spenden. Want hij moest haar verloren bezittingen terug gaan kopen. Nu komen we in de bloed. Theologie. Nu ging ze om zijn bloed vragen. Want dat kon hij alleen op Golgotha. Daar kon hij zijn kerk gaan kopen. Wat ging Rut nu doen? Rut ging in zichzelf onder. Om uit hem te leven. Maar nu kon hij het leven niet schenken. Want er zat iemand tussen. En dat wist Rut niet. Nou, dat heb ik niet. Ze dacht. Ze dacht, als die nu, er zijn maar twee mogelijkheden. Als Boas zegt, ik heb je liefde, dan ben ik klaar. En als die me wegstuurt, is het verloren. Want het vorige, dat had ze niet meer de rouwkleder afgelegd. Het nieuwe bezat ze niet in de ziel. Tussen hoop en vrees. Tussen hoop en vrees. Pleitende op de borgerrechtigheid. ...van die een, een, een... Hij kan het doen, hij wil het doen. Hij zal het doen. Maar daar ligt nu dus ziel. Ze twijfelen niet... ...aan zijn alma. Nee, ze weten het. Dat hij kan het doen. Maar... ...zou dit willen doen. Waarom? Omdat ik op mezelf zie... Dan is er geen mogelijkheid. Eerlijk niet gemeente. Zo leer God het zijn kerk. Je kan niet zalig worden met een tas vol beloften. Nee echt niet. Kan niet gemeente. Je kan niet zalig worden met een grijp maar. We hebben niets te grijpen. We kunnen alleen zalig worden in het verlies van ons leven. Om behouden te worden in de dood van een ander. En dat gaat nu boos voor het ontsluiten. Want wat staat er? En hij zeide, mijn dochter vreest niet. Ik zal doen, want de ganse stad weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Waarom? Omdat ze geen jonge gezellinnen was achterna gelopen. Wat wil dat zeggen? Wel, voor het vlees was er voor Rut misschien nog wel wat mooiers te vinden. Want Bowers was een man op leeftijd. Voor het vlees hoor. En die jonge gezellinnen, wie Boas bedoelt, die waren wel wat aangenamer. En zo is het geestelijk ook. Er lopen wat jonge gezellinnen rond. Jazeker, vooral voor die geestelijke weduwen. Aantrekkelijk, een lichtere waarheid en met betere waarheid, jazeker. Ja, natuurlijk veel ontvankelijker. Die waarheid die je daar hoort en ze daar kon krijgen, daar kon ze alles mee behouden. Toen kon Rut Rut blijven en toch getrouwd raken. Maar die gezellingen was ze toch maar niet achterna gelopen. Maar wie liep ze dan achterna die de losser was? Want die gezellingen die kunnen je niet lossen. En daar trouwen de meesten mee hoor. Denk daar goed om. Denk daar heel goed om gemeente... En ik geef het je mee op je levenspadje. Daar trouwen de meesten mee. Maar het zijn geen lossers. Maar het zijn verdervers. Want ze kunnen niet lossen. Waarom? Omdat ze geen lossingsrecht bezitten. Wie bezit dan het lossingsrecht? De bloedband. Denk er toch eens om. Want dan word je wat in je schoenen geschoven. De bloedband. Die kan lossen. Hij moest uit de bloedlijn komen. En dat deed Boos. En dat deed Rut niet. En daarom kon Rut door het leveriaat niet gelost worden. Maar nu moest er een losser aan te pas komen. En daarom de nood der ziel. Zoals Iskia. In dat ogenblik van Iskia. Ik word onderdrukt. Like Rut. Wees gij mijn borg. Toen kon Iskia met het andere niet meer doen. En het toekomende zag er zo donker uit. Ik word onderdrukt. En dan zegt hij in de vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Totdat gij mijn Hisila liefde had om hem. Kijk dat is de verdere gang. wat zegt hij nu tegen Rut? En u zegt hij tegen Rut zegt die man. En was zij boos? Hij wist dat het een duidelijke vrouw was. Hij wist precies wie het was. God weet precies wie we zijn. Maar ze. Er is nog een losser. Naderder dan ik. En toen is voor het de wereld vergaan. Toen ze dat Dat er was een losser. Naderder dan ik. En die had recht op het. Wat een ontwaking. Wat een ontwaking. Als de ziel gebracht wordt. Onder de geestelijkheid van de wet. En die heeft recht op ziel, En dan moet die wet. Die moet hem gaan trouwen. En die wet kan geen vrucht verwekken. Zo de wet kan niet lossen. Maar de red kan wel eisen. En als nu die wet eiste. Dat Rut met hem zou trouwen. Dan was, dan was ze kwijt. En hij zei het eerlijk. Want God had eerlijk met zijn volk op haar Een losser. Naderder dan ik. Nooit meegemaakt gemeen. Nooit zo ver geweest. Dat je dacht, hij zou mij ondertrouwen voor gij. en die gerechtigheid en in gerechtigheid. dat de ziel maar een omhelzing ver weg van Christus was en dat er dan in een keer die wet ertussen komt. En dan gij nu hoor, en daar ging het ten heerige geslaagd. Maar wat zei hij toen tegen dat bedroefde kind? Wat zegt hij dan? En nu mijn dochter vreest niet. Vreest niet. Want indien de wet u los, dan ben je toch zalig. Maar indien hij niet lost, dan zal ik u lossen. Want de wet kan u lossen. De wet kan alleen maar eisen. Maar als we de wet zouden volbrengen wat we niet kunnen, zouden we zalig kunnen worden in Adam. Want daar had de wet het werkverbond. Maar nu moet Rut gaan leren dat dat werkverbond daar moet een plaats in tredende zijn. En dat kon alleen in terecht. Het zijn lieve gangen. Het zijn kostelijke gangen voor de ziel. En daar stond er: Met de sluier voor de aangezicht, Niet getrouwd. Want de wet was ertussen. Zo er moest nog een rechtshandeling plaatsvinden. Dan moest nog een afsnijding komen. Dan moest nog een betaling geschieden. En zo ook voor de ziel. Hij kan wel lossen, maar hij ontsloot een geheim. Er is iemand nader dan ik. Maar blijf deze nacht over. Wat deed hij nu? Nu ging die die ziel vertrouwt. Dan mocht ze bij hem blijven. Tot de morgen. Zal ze veel geslapen hebben, nee. Want toen kwam die andere lossen ertussen. En ze wilde bouwers trouwen. En nu kon het niet, waarom niet? De wet sloot zijn. Dan wordt de ziel een uitgesloten. He. Met al de weldaden die hij ontvangen heeft uit het verbonden geraden. Ja, dan kan hij niet langer blijven leven. En wat moet er nu gebeuren? Nu moet Rut met alles te dood in. En nu moet Rut de strijd in de ziel, want de wet laat niet los. Nee, de wet laat niet los, worden. De wet eist voldoening. En dat eist die persoonlijk in ons leven. Een persoonlijke voldoening. Het is niet generality. Dat het maar zomaar over alles legt. Nee. Die wet eist van mij. Wat? Volmaakte gehoorzaamheid. Zou er moeten gerechtshandeling plaatsvinden. Dan gaan we met onze goestdienst overboord. Daar gaan we door zelf gaat dood in. En daar komt ze thuis. En dan gaf ze zes maatig Wat wil dat zeggen? Wel, dat was wachtendstijd. Er is een wachtendstijd in de ziel. Zijn hier nog van die zielen die een wachtendstijd gekend hebben? Tussen de ontsluiting van de borg. En de afsnijding der zielen. Daar is een wachtend tijd. Hoopt op de neer geen dromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Dat is de kerk. Hoop en wacht. Tussen de ontsluiting van de borg En tussen de vrijspraak door de vader. En daar ligt de ziel. Kan ook zijn in de terugleiding. Dat God die ziel terugleidt in die gangen. En dan houdt hij over een arme en ellende volk. En daar ging ze naar huis. Voordat de dag aanbracht. Zo wat was het nou in het leven van Rut, Nacht. Het was nacht in de ziel. Gaat de ziel het beleven. Met al de weldaden die ze ontvangen heeft. Mijn zielen voor angst en zorgen. Ja die wacht sterker op de ere. Dan wachters op de morgen. al die morgen der verlossing. Die morgen, ach, wanneer? Ja, dat is dat volk, maar daar zegt hij. Houd dan op de heren, gij beeld. Oh, dat zijn die hoge lichten. Daar u thuis kwam, wat zijn nu die oude omi? Wat zei ze tegen dat kind, wat zei ze? En toen kwam ze thuis. ...bij haar schoonmoeder. En wie zegt, wie zijt ge... ...mijn dochter. Ben je van Boas... ...of ben je nog van Moab? En toen ging ze het eerlijk vertellen. Toen kwam ze het eerlijk verhalen... ...de bemoediging, de troost van Boas maar Dat er zat er eentje tussen. Oh... Daar heeft ze de leed van de ziel voor Naomi uitgestort. Voor dat goed van de volk van God die achter die gangen staan. En daar is ze de leed kwijtgekend. Daar heeft ze het gezegd. Oh, er staat er nog één tussen. En wat zijn Naomi toen? Zit stil, mijn dochter. Een uitgewerkte rut. Een totaal onthust daar met die witte wijn, Met die waarneming der zielen. Dat de wet gods tussen de verlossing staat. Hij zit nu stil, mijn dochter. Waarom Waarom zou die zielen dan stil zitten? En wel, mijn medereizigers. Voor wie is dan de rust? Voor de afgetrokken van de borst. En de gespeende aan de melk. En u moet dat volk gaan rusten. En dan zegt hij, zit stil, mijn dochter. Totdat gij weet hoe deze zaak vallen zal. Want die man die zal niet rusten. Totdat hij dat eind zal hebben. Nou, ging niet zeggen, je wordt al gelost. Nee, nou, zegt zegt tot deze zaak eind zal hebben. Want nou, wie liet het recht haar lopen hebben. Het recht moet haar lopen hebben in ons leven. Zit dan stil, de dood. Mijn ziel vol angst en zit ik, Totdat hij gaat en totdat hij de ziel vrijkoopt van de wet. Zij zal niet rusten die man, nee, hij zal niet rusten. Totdat hij deze zaak vol eind zal hebben. En daarvan zong de dichter uit de 89 stik. En het negende vers. Gij hebt wel eer van hem. Dien gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht. Dat zoveel troost bevat. Ik heb een Voor Israël hulp en beschoren. En uit het volk verhoogd. En heb ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunst alleen gevonden. En hem het heilige zal aan mij en het rijk verbonden. De negende van de negenentachtigste der personen. Mijn geliefde gemeente, zo zijn we dan gekomen aan de vraag voor het. Gij zijt de losse en toen de ontdekking voor het, dat er is een man naderder dan Christus. En daarom zegt Boas, hij zegt zo tegen rust mijn dochter. De laatste weldadigheid is nog groter dan de eerste. Wat was dat dan wel in die laatste weldadigheid. In de eerste dat was dat ze keuze in der ziel geboren was. Om liever kwalijk behandeld met het volk van God. Dan voor een tijd lang de schatten van Egypte. Zat haar familie der Gelder goed en de alles achtergelaten. Ze was uit het heidenland gekomen naar Israël met achterlating van al het haar maar nu was er was een tijd gekomen dat ze elkaar haar klederen de rouw die ze met eer gedragen had die moest ze ook nog afleggen en ze was ook gewillig om dat te doen en wat is er toen gebeurd toen is ze in de dood gekomen en dat noemt hij een weldadigheid dat is wat zij zegt de goosdienst dat noemen ze wel dadigheid. Dan moet het zo hè? Ja bij jullie moet het nog altijd zo. Moet het nu altijd zo. Ja gemeente zo gaat het. Ja. Zo gaat dat voort naar de kroon. Ja. Zo gaan ze door de wereld heen. Als kruisdragers Christi, Om de schande en de smaad. Die op Christus gelegen hebben. Om daar iets Iets van te mogen dragen. Omdat hij het waardig is. Die laatste weldadigheid. Wat was dat? Dat ze bescherming gezocht had waar. Onder de vleugelen der God des Israël. Zo zat er met ziel en lichaam aan de Heere toe betrouwd. Die hoe het ook mocht tegen. Gestadig op zijn goedheid ook. O Salemroem, ten Heer der Heer, laat uw God ons zien. E, kijk, dat was nu Rut haar totale uitgang van de ziel. Door de liefde getrokken, door de wederom stuitende daad der liefde naar boos en u wilde ze door niemand anders gelost worden en nu moest ze gelost worden nu moest ze gelost worden want ze kon niet in haar weduwschap blijven staan waarom? omdat zij en Omi moesten hersteld worden waarin in de staat waar ze uitgevallen waren we gaan eindigen we hopen dat nog eenmaal te vervolgen. De vrijspraak van Rut en het huwelijk. Hoe God dat met zijn volk op aarde. Deed. Maar hier is Rut wachtende en dieper zinkende. Tot die andere losse. En wie was dat? De wet. Daar kreeg Rut met de kracht van de wet te doen. Met zijn eisende kracht. Daar moest Boas die wet bevredigen. En dat hopen we als de Heer het geeft. Volgende week. Te behandelen. Hoe Boas nu zijn ruts gekocht heeft. Al dat uitgestoten. Dat ontijdig geboren. Dat uit het bloedschande voortgekomen. Daar heeft God nu zijn ogen. Ten spijt van alle verbondskinderen. Die denken dat het in het verbond zit. Die hangt God voorbij. Want er waren vele maagden in Israël. Vele maagden. Maar Boas. Die trouwde. Met rut. Zo mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Ik hoop. Dat er niemand onze gemeente. Zijn naam niet heeft horen noemen. Want we hebben allemaal een plaats in het boek van Rut. Ik hoop dat we daar eens ernstig mogen nadenken. En daarmee tot onszelf inkeer. En dat God het nog eens wil zegenen. Om zijn verbonds willen. Amen. Heere, gedenk nog, wees nog genadig en zie op ons. In gunst van boven, wees nog goed aan nabij bij Heere. Draag nog een spijn, Oor nog een gedenk. U wil uw zegen achtervolgen en gedenk iedere persoon. Tot eer van uw lieve naam. Godzaligheid onzer, onze zielen. om uw verbond Amen. Onze slotzang zij uit de derde van de 25ste. Van de 25ste der persoon. en daarvan het de derde vers. Denk aan vaderlijk meedoog, heer waarop ik bid en pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij voor eeuwigheid. Sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch, in genaam, om uw goedheid deer de te geven. De derde van de vijf en twintigste. de gemeente het volgende bekend. De eerste huwelijksafkondiging van Evert Roelofse en Hilletje van E. De kerkloofbevestiging zal de wel willen wel even vrijdag 9 september aanstaande om kwart over twee al hier in de kerk. Verder maken we nog bekend. Dat volgende week woensdag, 7 september, hopen we s'avonds om half acht een kerkdienst te houden in de week. Hierin zal dan gelegenheid zijn tot het laten dopen van kinderen. De gelegenheid tot aangifte door de ouders. En die verwachten we beide, vader en moeder. Zoveel mogelijk in de consistory. De ouders, niet alleen de vader die dat kind aan komt geven, maar ook de moeders, zouden we graag ontmoeten. En dat is woensdagavond, deze woensdag, om half acht in de consistory. En volgende week zondag, op een uitgang te houden voor onze school. Ga dan zijn in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap. des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.